Erdogan laat weten dat de opmerkingen van Kaal aantonen dat Berlijn de krachten achter de koep steunt Dertien arbeiders in India zijn veroordeeld tot levenslang voor rellen waarbij een manager om het leven kwam en andere leidinggevenden zwaar gewond raakten rellen waren bijna vijf jaar geleden in India's grootste autofabriek de vlam sloeg in de pand na een conflict over de arbeidsomstandigheden werknemers stichten brand in de fabriek en vielen tientallen leidinggevenden aan de advocaten van de veroordeelden gaan in hoger beroep het weer vandaag bewolkt, heel af en toe wat zon, maar het kan ook licht regenen. 10 tot 12 graden wordt het. In de loop van de dag gaat het flink waaien. Aan de zee neemt de wind toe tot krachtig kracht 6. Ook morgen bewolkt, met vooral in het westen en noorden regen. Dit was de NWS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 be that waste some time. find yourself another love who will treat you good and kind return the love he gives to you it also be that way sometime baby yes it does of this world drive you slowly out of your mind just smile Nina Simon. We gaan verder met Ella Fitzgerald. In uh, 1967 heeft zij een uh, geweldige album opgenomen samen met het Duke Ellington Orchestra.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 And the Creole Love Call, Roland Kirk. <phone rings> We'll <laughs>